Het kan niet altijd caviar zijn. De ongelofelijke maar ware avonturen van Thomas Lieven. Bankier van beroep, geheimagent tegen wil en dank en kookkunstenaar uit roeping. Een huurspelserie in twaalf delen naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel in de bewerking van Dick van Putten. avond deel 12, waarin Thomas Lieven een nieuw leven begint. Op de avond van die 19e juni werd er alarm gegeven voor 277 medewerkers van de FBI. Ze kregen opdracht zo snel mogelijk de 13.810 artsen te bezoeken... die, in de stad met 10 miljoen inwoners, praktijk uitoefenden. Elke medewerker had een foto bij zich van een man van omstreeks 45 jaar... die een geestig, sceptisch gezicht, grote oren en dunne lippen had en een bril droeg. De 21 juni, om 16.35 uur, kreeg Thomas Lieven een telefoontje. Hallo? Zero. Waar? 3145 Riverside Drive. Dr. Wilcox. Jazeker, ik herinner me deze man. Vooral omdat het maar zo zelden gebeurt dat er behoorlijk geklede mensen bij me komen. Deze man heeft mij, even kijken, de 16 juni bezocht. Smiddags. Hij heeft zich laten inenten. Ik heb een zogenaamd internationaal inentingsbewijs voor hem uitgeschreven. Zoals men nodig heeft als men bijvoorbeeld naar Europa wil gaan. En weet u de naam van die man, dokter? Jazeker. Eens even kijken. Uh, ja, hier heb ik het. Juist. Die man heet Martin Collins. Volgens het geboortebewijs werd hij op 7 juli 1910... als Amerikaans burger geboren in Manhattan, New York. Het nummer van het geboortebewijs is 32027-7-71897. Om 17.15 dwongen Thomas Lieven en een forse agent van de FBI... twee ambtenaren van het geboorteregister in Manhattan overuren te maken. Martin Collins, Martin Collins, wat is dat nou toch voor onzin? Mm. 32027 32027-7-71897, zei u? Ja, dat zei ik, ja. Ja, dan moet u eens goed horen, meneer. Het geboortebewijs dat dat nummer draagt... werd op 4 januari 1898 uitgeschreven voor een zekere Emily Wormen. En die Emily Worman is op 6 januari 1902 op vierjarige leeftijd gestorven van een longontsteking. Nou hebben we onze vriend. Ja, hier moet het zijn, kijk u maar. Emil Robert Goldfoos. Gek hè? Het is pas zeven uur. Toch heb ik honger. Ga je gang. Goedenavond, heren. Wat kan ik voor u doen? Ja, wat moet dat betekenen? Een pistool? Is in een grapje? Meneer Goldfoos, Mike Collins, of hoe u het heet er mag, u bent gearresteerd. Door wie? Door de FBI. U kunt mij niet arresteren, waarde heer. Ik heb geen strafbare handeling begaan. U bezit geen arrestatiebevel. Toch wel, Mr. Goldfoos? Dat hebben wij wel degelijk. Wie bent u? Een vriend des huizes. Van het FBI-huis, wel te verstaan. Weet u, Mr. Goldfuss, al dagen een arrestatiebevel voor u klaar. Hoeft al nog maar een aardige reden te vinden om daarop in te vullen. En die reden hebben we gisteren gevonden. En die reden is dan wel... ...vals geboortebewijs. Deze lieve vrienden zijn meegekomen... ...omdat wij natuurlijk weten dat u niet alleen een charmante geboortebewijzen vervalser bent. Maar? Maar vermoedelijk de beste agent die de Sovjets ooit gehad hebben... En ik maak nooit overdreven complimenten. We gaan met de huiszoeking beginnen, meneer. Twee dagen later beleefde Amerika een sensatie. De gevaarlijkste Russische agent aller tijden was gearresteerd. Minuscule microfilms in gebruikte papieren zakdoekjes verrieden zijn gecompliceerde codesleutel, zijn ware naam, zijn ware geschiedenis. De man die tien jaar ongestoord en zonder argwaan in de Verenigde Staten had kunnen spioneren, was overste bij de Sovjet-Russische geheime dienst, en hij heette Rudolf Ivanovich Abel. Via de pers kwam de wereld veel omtrent hem te weten, maar lang niet alles. Zo hoorden ze nooit iets over een maaltijd, waaraan één nogal vrolijke en twee ernstige heren deelnamen. De eerste was een zekere Thomas Lieven of Peter Scheuner, de anderen Edgar Hoover en vervolgens James B. Donovan, die de meesterspion Abel in het op handen zijnde proces zou verdedigen. Mr. Hoover, Mr. Donovan, waarom bent u toch zo ernstig gestemd? Enfin, waarschijnlijk denkt u aan de periode tijdens de oorlog... ...waarin u elkaar als leiders van twee concurrerende spionagescentrales... ...voortdurend in de haren zat. Pardon. Of uh, heb ik het mis dat Mr. Donovan destijds de leiding heeft gehad... ...van het OSS, het Office for Strategic Services? <kwijden> uh, uh. Maar neemt u plaats, heren. Ik uh, heb uw stemming voor voeld... ...en ben zo vrij geweest een voorgerecht te bereiden... ...dat het tegelijkertijd kalmerende en opvrolijkende werking heeft... ...kalfsnieren in champagne... ...mogen dit gerecht ons nader brengen tot ons doel. Welk doel? Uw cliënt... ...en de Verenigde Staten te helpen, Mr. Donovan. Ah. Abel komt op de elektrische stoel... ...dat staat als een paal boven water... We hebben meer dan voldoende bewijsmateriaal tegen hem. Ik ben benieuwd hoe je wilt bewijzen dat mijn cliënt een Sovjet-spion is. Eeuwig zonde als een dergelijk talent verspild zou worden. Werkelijk jammer. Wat bedoelt? Ja, ik vind het zonde en jammer dat een man als Abel op de elektrische stoel verlande. Ja, misschien zou u althans voor het eten iets wat taktvoller kunnen zijn, ja. Mr. Schorner. Ja, maar ik weet het oprecht. Abel is meer dan begaafd. Hij is een genie. Nou, nou, nou, nou. No. Jazeker. Uh, mag ik u even aan herinneren, Mr. Donner, dat u in de oorlog als agent van het OSS in Zwitserland hebt proberen te werken? Binnen zes maanden hadden de Zwitsers u al in de gaten en zet u het land uit. En Abel heeft tien jaar in de Verenigde Staten kunnen werken zonder ontdekt te worden. En een ogenblikje: ja. jullie willen iets. No. Officieel kunnen jullie blijkbaar niet meer voor de dag komen, daarom kloppen jullie aan de achterdeur. En ja, vertel maar eens gauw wat het is. Die niertjes ruiken voortreffelijks, hè? Kijk eens aan, kijk eens aan. Het gerecht begint al te werken voor het nog gereed is. U vroeg iets, Mr. Donovan. De FBI houdt het meest belastende deel van het bewijsmateriaal tegen Abel achter. Abel wordt niet ter dood veroordeeld. Maar... Pardon? Mr. Donovan, ik verwonder mij over u. Wat bedoelt u nou met dat maar... Gunt u uw cliënt het leven dan niet? Ja, u moet mijn woorden niet verdraaien. Nee, maar... Mr. Hoover was degene die zei dat Abel op de elektrische stoel zou belanden. Juridisch gesproken behoorde hij er ook op te belanden. Maar als de FBI nou eens andere plannen had met uw cliënt... Wat voor plannen? Dan zou het vonnis ook anders kunnen luiden. Levenslang bijvoorbeeld, 30 jaar tuchthuis, 20 jaar... En hoe zit het met het 10... belastende materiaal waarover Mr. Hoover sprak? Belastend materiaal kan men achterhouden, een deel daarvan althans, deel dat het zwaarste weeg. Eet u nou toch, Mr. Hmm. Donovan, eet u in hemelsnaam? uw niertjes worden koud. En wat zou u er wijzer van worden als u... <lacht> <lacht> Kijk dan toch, ik, ik wilde het zeggen, maar ik durfde niet goed. Ik vond het niet ja. behoorlijk een zo groot man als u daarop te wijzen. Ja, waarop, waarop? Ja, dat men niet moet praten met volle mond. <lacht> zo, ik denk dat het nou alweer zal gaan. Ja, laten we niet langer kat en muis spelen. Ik vraag, wat zou de FBI aan hebben als zij belastend materiaal achterhielden en zodoende Abel's leven redden? Wilt u deze vraag niet liever beantwoorden, sir? Nou oh ja, goed. Ik zou zeggen dan. Mooi, zo. Juist. Altijd laten ze mij de pijnlijkste vragen beantwoorden. Dat vind ik leuk. Goed dan, Mr. Donovan. De FBI krijgt daardoor hoogstwaarschijnlijk vroeg of laat de kans het leven van een Amerikaans agent te redden. Een Amerikaans agent. Ja, Mr. Donovan, ik vind het werkelijk hoogst onaangenaam... ...zo in de interne aangelegenheden van de Amerikaanse geheime diensten moeten roeren. Maar u bent tenslotte zelf ook lid van die vereniging geweest, nietwaar? En u hebt destijds tegen het einde van de oorlog zelfs meegeholpen... ...aan de uitbreiding van de contraspionage tegen de Sovjet-Unie. Of niet soms? Ja, u bent een... Nou, ik maak u daar geen verwijt over. Het was tenslotte uw taak. Nou ja... Wie zou het paradoxaal durven noemen dat u nu juist degene moet zijn... die een Sovjet-spion gaat verdedigen? Men heeft mij daartoe aangewezen. Huh? Het gerecht wil op deze manier zijn objectiviteit bewijzen. Het is echt niet als verwijt bedoeld. Ja, ik neem toch aan dat ieder land een inlichtingendienst heeft. Maar men mag zich alleen nooit laten betrappen. Juist. Maar toch zie ik in gedachten... ja, het is tenslotte zuiver een kwestie van waarschijnlijkheidsberekening... Hmm. toch zie ik in gedachten al de dag aanbreken... waarop de Sovjets een Amerikaanse agent betrappen. Dat kan tenslotte toch, nietwaar? Nou, neemt u nog wat nieuwsjes, heren. <laughs> Zo is mij bijvoorbeeld te oren gekomen dat de Amerikaanse geheime dienst... al sinds jaren vluchten laat ondernemen door speciale vliegtuigen... ...die boven andere landen niet alleen de wolken fotograferen. Dat is natuurlijk een volkomen onzinnige rug. Tuurlijk. Tuurlijk. Ook de protesten der Sovjets over de schending van het Russische luchtruim... ...missen uiteraard iedere grond. Die protesten hadden betrekking op meteorologische vliegtuigen... ...die toevallig van hun koers waren afgeweken. Ja, dat spreekt vanzelf. Maar wat zou er gebeuren als een van die uh, meteorologische vliegtuigen toevallig naar beneden werd geschoten? Die meteorologische vliegtuigen, die ken ik. Die kunnen door luchtdoor-arterie nood naar beneden worden gehaald. Daar vliegen ze veel te hoog voor. Wat niet is, kan nog worden. Bovendien zijn er ik gehoord heb sinds enige tijd zeer nauwkeurige raketten. Als zo'n raket nou zo'n Amerikaanse weervlieger uit de hemel haalt... en de man overleeft het en het is toevallig een weervlieger... ...die Mr. Hoover toch wel graag zou willen terugzien. Dan zou dat toch jammer zijn als Mr. Abel... reeds het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, niet nietwaar? Met een lijk kan maar geen handel drijven, mijn heren. Uh, Mr. Scheuner, die cynisme van u, dat gaat me werkelijk een beetje te ver. Pardon, heren, pardon. Ik had het tenslotte alleen maar over mogelijkheden. Ik sprak dus zuiver en, hypothetisch. En als nu geen van onze weervliegers naar beneden wordt geschoten... Kijk eens aan, we beginnen elkaar eindelijk te begrijpen, Mr. Donovan... Ik zou mij best kunnen voorstellen dat Mr. Abel dan besluiten zou... ...uit pure dankbaarheid een ander jasje aan te trekken... ...en voor de Amerikaanse geheime dienst te gaan werken. Hmm. Is dat ook uw mening, Mr. Hoover? U hebt gehoord wat Mr. Schorner zei. Ik heb er niks aan toe te voegen. Waar ziet u mij eigenlijk voor aan, Mr. Schorner? Waarvoor ziet u mijn cliënten? Is dit een wenk op de een of andere manier? Dit is een product van mijn fantasie, Mr. Donovan. Anders niet... Op een dergelijk voorstel zal mijn cliënt nooit ingaan. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. De 24 augustus verscheen bij de directeur van het New Yorkse Huis van Bewaring... een zekere Peter Scheune. Hij had toestemming van hoge hand om onder vier ogen te mogen spreken... met Rudolf ivanovic Abel. De directeur leidde persoonlijk deze klaarblijkelijk very important person door eindeloze gangen naar de spreekkamer. Onderweg vertelde hij... hoezeer de Sovjet-spion zich mocht verheugen... in de sympathie van de gehele inrichting. De rode worden in gevangenissen... meestal heel slecht behandeld door de medegevangenen. Maar deze avond niet. Ik kan u zeggen, hij is ieders lieveling. Hij heeft voor de gevangenen gemusiceerd, een cabaret uitvoering gegeven... En hij heeft een nieuw communicatiesysteem uitgedacht. Wat heeft hij? Nou, u weet hoe gevangenen contact met elkaar onderhouden als ze in hun cellen zitten. Ja, het goede oude klopsysteem. Abel heeft onze gevangenen een nieuw en beter systeem geleerd... dat honderdmaal zo snel functioneert. Hoe dan? De details zou ik liever grommen. Maar ik wil wel verraden dat het via de lichtleiding gaat. Ja, de beste compagnons dat moet je altijd pas als je niks meer met ze kan beginnen. Wat wilt u daar weer zeggen? Oh, uh, niks, niks bijzonders. Oh, we zijn er. Dit is de spreekkamer. Thomas ging naar binnen. Achter een hek van fijnmazig ijzergaas stond Rudolf Ivanovic Abel. Hij keek zijn bezoeker ernstig aan. De directeur gaf de bewaarder een wenk om hem te volgen. De zware ijzeren deur werd gesloten. Geruime tijd stonden ze zwijgend tegenover elkaar. Toen begon Thomas Lieven te spreken. We weten niet wat hij zei. We weten ook niet wat Abel antwoordde. Nog Abel, nog Thomas hebben daar ooit een woord over losgelaten. Het onderhoud duurde 49 minuten. Maar het staat wel vast dat dit gesprek van grote invloed is geweest op het proces... dat de 26e september een aanvang nam. Uit veiligheidsoverwegingen was voorgeschreven... dat agenten van de FBI en dergelijke personen... slechts met verhuld gezicht in de getuigenbank mochten plaatsnemen... Ze droegen kappen met kleine openingen voor mond en ogen, met op de borst een nummer. Thomas Lieven droeg nummer 17. Nummer 17. Nummer 17. Nummer 17. U was aanwezig bij de arrestatie van Mr. Abel. Beschrijft u zijn gedrag? Uh, Mister Abel gedroeg zich zeer gelaten, maar tijdens de huiszoeking werd hij hysterisch. <kwijls> Waarom? Um, omdat hij de aangrenzende flat een radio begon te blijven, Elvis Presley. Mr. Abel drukte beide handen tegen de oren. Hij riep woordelijk uit. Dat is je reinste zenuwgif. Die jongen is de voornaamste reden dat ik terug wil naar Rusland. Ja. Ja, Stel daar alstublieft. Ja. Nummer 17. U hebt met de andere bewoners van het huis gesproken. Welke indruk hadden die van, Mr. Abel? Een uitstekende indruk. Ze beschouwden hem allemaal als een prachtmens. Hij had veel van de bewoners in de loop der tijd geportretteerd. Ook beambten van het bureau van de FBI dat zich in hetzelfde gebouw bevond. Heeft hij FBI-beambten geschilderd? Een stuk of vijf, zes. En heel knap, in de waren. Uit de stukken blijkt dat Abel, de korte golfzender die hij gebruikte, open en bloot in het atelier had staan. Dat is juist, Edelagbaar. Viel dat dan niet op bij die FBI-agenten? Natuurlijk wel, Edelagbaar. Verscheidene hebben hem gevraagd de werking uit te leggen. Ze hielden Abel voor een zendamateur. Eén keer begon het apparaat zelf te werken... terwijl Abel bezig was met het portret van een FBI-agent. Abel zijnde iets terug. Het apparaat zweeg. De agent vroeg, wie was dat? En Abel antwoordde, wie dacht je? Moskou natuurlijk. Oh, ja, ja. Eh. Nummer 17. u bent degene geweest die een aantal gebruikte papieren zakdoeken in veiligheid bracht, waarin Abel artigst kleine microfilmpjes verborgen had. Een van deze filmpjes bevatte de sleutel van een gecompliceerde code. Is het u gelukt het bericht te decoderen dat de beklaagde onmiddellijk voor zijn arrestatie had neergeschreven in de vorm van een reeks getallen van vier cijfers? Ja, eerlijk dat is mij inderdaad gelukt. Hoe luidde dat bericht? Ik heb het hier. Uh, wij wensen u geluk met uw snoezige konijntjes. Vergeet niet uw aandacht te schenken aan de Beethoven-partituur. Rook gerust uw pijp. Maar houd het rode boek in de rechterhand. Dat is toch niet de eindtekst? Natuurlijk niet, Edelagware. Dat is de gedecodeerde cijfercode. Abel schijnt voor al zijn berichten een dubbele code te hebben gebruikt. En de sleutel van die tweede code... Is helaas nimmer ontdekt, de Het proces duurde bijna vier weken. Toen moest de jury beslissen over de schuldvraag. Urenlang werd er beraadslaagd... en de toeschouwers en de verslaggevers werden steeds onrustiger. Wat viel er zo lang te overwegen? De zaak was toch duidelijk? Pas op de 23 oktober, om 19.45 uur... keerden de gezworenen terug in de rechtszaal. <tie> <tie> Voorzitter van de jury Bent u tot een uitspraak gekomen? Ja, heer de lachbare Hoe luidt die uitspraak? Onze eenstemmige uitspraak luidt De beklaagde is schuldig bevonden aan het hem ten laste gelegde Rudolf Ivanovich Awel vertrok geen spier de 15 november werd het vonnis uitgesproken. 30 jaar tuchthuis en 2000 dollar boete. 30 jaar en 2000 dollar voor de grootste Russische spion aller tijden. Hoe was dat eens hemelsnaam mogelijk? Het hele land stond op zijn kop. Maar slechts een paar dagen. Toen raakte de affaire Abel, zoals alles in het leven, in het vergeetboek. Maar wonderlijk spel van het toeval. In de zomer van 1960 haalde de wereldgeschiedenis ons als het ware in... ...en werd de prognose van Thomas Lieven en werkelijkheid. Het was de 1e mei... Extra Extraditie! Extra DC. Amerikaans vliegtuig door Russische raket omlaag geschoten! Extra DC. Amerikaans verkenningsvliegtuig U.T. in handen in Soviets gevallen! Pilootgevaar verhouden! De piloot van de U-2 was Francis C. Powers, 30 jaar, gehuwd en burger van de Amerikaanse staat Virginia. Het incident vond plaats in een tijd van politieke hoogspanning, vlak voor de zogenaamde Parijse topconferentie, waar Eisenhower, Gorbatsjov, Macmillan en de Gaulle zouden beraadslagen over de wereldvrede. De Russen gebruikten het incident als voorwensel om de conferentie te laten mislukken al voor hij begonnen was. Powers stond in Moskou terecht voor een militaire rechtbank. De officier van justitie Rodenko, voormalig openbaar aanklager van de Sovjets tijdens de Nuremberger processen, verklaarde voor deze militaire rechtbank... In dit proces staat niet alleen de piloot Powers terecht... Maar ook de hele Amerikaanse regering die tot dit ongehoorde misdrijf heeft geïnspireerd en het heeft georganiseerd. Zeker, een ongehoorde misdaad jegens het Russische volk. Maar ik wil rekening houden met het berouw van de beklaagden en eis daarom daarhalve ook niet de doodstraf, maar een vrijheidsstraf van 15 jaren. De rechtbank toonde zich nog milder en legde Powers een vrijheidsstraf op van 10 jaren. De vader van piloot Powers, aanwezig bij het proces tegen zijn zoon in Moskou, zei tot de Russische pers... Ik hoop dat Khrushchev mijn arme jongen een gratie zal verlenen. Hij heeft een zolte zelf een zoon verloren in de oorlog tegen de Duitsers. En in die oorlog hebben onze soldaten naast de Russen gevochten. En als ik hem geen gratie kan schenken... dan bestaat misschien de mogelijkheid hem uit te wisselen tegen een Sovjet-spion die in de Verenigde Staten gevangen zit. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de agent Abel... Dit gebeurde, zoals we zeiden, in 1960. Keren we nu haastig terug naar de herfst van het jaar 1957. En we beginnen dan met een verontschuldiging aan de FBI... als wij verslag uitbrengen over de Harper Kliniek die... zover willen we de FBI wel tegemoetkomen... natuurlijk niet Harper Kliniek heet. We verraden evenmin waar deze zich bevindt. Maar bestaan doet ze en wij weten ook waar... De 23 oktober 1957 werd de spion Abel schuldig verklaard. De 25e ontving Edgar Hoover op zijn werkkamer twee bezoekers. Thomas Lieven en Pamela Faber. Wat kan ik voor jullie doen? Uw belofte inlossen. U zult zich herinneren dat ik u destijds verzocht heb na beëindiging van mijn taak te mogen sterven. Ja, zeker. Dat herinner ik me nog. <mauw> Mooi. En nu is het zover. We willen daarna zo spoedig mogelijk trouwen. Ik zal mijn woord natuurlijk gestand doen, Mr. Lieven... ...maar denkt u vooral niet dat het een pretje is? Zoiets doet pijn. Vervloekt veel pijn. Wat doet een mens allemaal niet om te mogen sterven? Bovendien heb u in die FBI-kliniek toch uitstekende specialisten, heb ik gehoord. Goed, ik zal de zaak met de kliniek regelen. Ik wens u een mooie dood... <lacht> ...en een gelukkig, een heel gelukkig leven met Kamala. <lacht> ik, dank u wel. Ja. Maar ik moet u er wel bij zeggen dat het weken kan duren eer u dood bent... Wij moeten namelijk wachten op het geschikte lijk. En een lijk dat op u lijkt, vind je niet iedere dag. Kom nou, Mr. Hoover, neem me niet kwalijk. Maar in zo'n groot land als Amerika is toch altijd wel iets passends te vinden? Aandachtige luisteraars, er is niets aan te doen. We zijn zover. We kunnen er niet omheen draaien. We moeten het zeggen. Het is niet fijn wat we moeten zeggen. Het is niet mooi, maar het is gebeurd. Het is echt gebeurd. Al gaan we allemaal op ons kop staan. De 27e oktober betrad Thomas Lieven in gezelschap van Pamela Faber de Harper-Kliniek, die afgescheiden van de wereld door hoge muren dag en nacht door FBI-agenten bewaakt, ergens in de Verenigde Staten ligt. Thomas kreeg een comfortabele kamer, die uitzag op een groot park. Pamela, de kamer ernaast. Onmiddellijk na aankomst bracht ze hem een bezoek. Wat heerlijk eindelijk is met je alleen te zijn. Als ons maar alleen laten. Oh, schat, dat is toch eigenlijk een krankzinnige situatie. Dan krijg ik een nieuw gezicht, nieuwe papieren, nieuwe namen, nieuwe nationaliteit. Kortom, alles nieuw. Wie valt er op zijn 48ste jaar ooit zo'n gelukte beurt? <lacht> en vertel me daarom maar eens, mijn schat, hoe wil je het liefste hebben? En wat bedoel je? Nou ja, als ze nou toch aan mijn gezicht gaan knutselen... dan kan ik toch zeker wel bepaalde wensen naar voren brengen. <lacht> zo wat oren en neus en dergelijke betreft. <lacht> <lacht> Weet je, als kind was ik altijd van verzot op Grieken. Aha. Toen dacht ik, de mannen die ik ooit zal trouwen moet een Grieks profiel hebben... <lacht> <laughs> zeg, Tommy, dacht je dat? Het is toch eigenlijk te gek? Toch? Ja, waarom geen Griekse neus, als het nou niet meer is? Dus met, met, met mijn oren ben je het wel eens. Oh, ja, ja, lieveling, voor de rest is alles volkomen in orde. Weet je dat heel zeker? Mm -hmm. We hebben nu nog de tijd en de gelegenheid. Hè? Die dokters hier zijn razend knap. Die kunnen als het moet alles mooier aan me maken. <laughs> Groter, kleiner, net zoals je het hebben wilt. Nee, nee, Nee, nee, nee, voor de rest moet alles net zo blijven als het is. De volgende dagen hadden drie artsen hun handen vol aan onze vriend. Ze fotografeerden hem, maten zijn schedel en onderzochten alles aan hem. Vervolgens mocht hij niet meer roken, vervolgens mocht hij niet meer drinken, vervolgens mocht Pamela... Enfin, vervolgens mocht Thomas helemaal niets meer. De 7e november werd hij geopereerd. De vierde dag na de operatie begon hij zich wat beter te voelen. Pamela zat de hele dag aan zijn bed en hield hem bezig. Maar ze vertelde hem uitsluitend ernstige verhalen, want als hij onder zijn verband moest lachen, deed dat altijd nog pijn. En na lang wachten was het eindelijk zover. Telegram voor Mr. Gray, Tommy. Mr. Gray? Ja, zo heet je je toch? Oh ja, dat is waar ook voor deur <laughs> nog toe. zeg, een toezeggen. mens weet op het laatst zelf niet meer hoe die heet. Lees het maar voor. Uh -huh. Tante Vera, gelukkige land, stop. veel liefst Edgar. Oh, ze hebben het lijk ah, gevonden, lieveling. Mooi, zo mooi. Zo dan kan er niks meer misgaan. Maar daar vergisten onze vriend zich in. Want op de 13e november... Ik ben John Miseras, Mr. Cray. Agent van de FBI. Gaat u zitten, Mr. Miseras. Dank u wel. Ik heb onaangenaam nieuws voor u, Mr. Cray. Er is iets vervelends gebeurd met het lijk. En wij vinden dat bijzonder onplezierig, Mr. Cray. Dat, dat kunt u gerust van mij aannemen. Wat is er dan gebeurd met het lijk? Het is er niet meer. Waar is het dan? In Ankara. Aha. Men heeft het begraven. Aha. Ja, u, u moet weten, er waren die dag vijf lijken. Hè? En, en, en twee daarvan heeft men verwisseld. Het onze en een ander. Dat, dat andere lijkt, dat, dat hebben we nog. Een Turkse diplomaat, maar, maar die, die lijkt helaas niet op u. Het is erg jammer. Aha. Be, be, begrijpt u het niet? Geen woord. Nou, we hadden in Detroit een dode zonder familie gevonden. Een, een man die, die uw tweelingbroer had kunnen zijn. En? Hartverlamming. We prepareerden hem. U prepareerden hem? Ja. En, en toen verpakten we hem in een speciale kist om hem per vliegtuig over te brengen naar Europa. Ja, ja. M mijn chef wilde geen risico nemen om niet de aandacht van andere diensten te trekken. Liet hij ons lijk naar Europa versturen met een machine die nog vier andere kisten aan boord had. Uh. En we de machine... ...die door de Turks ambassade gehuurd was. Juist. Ja, u, u, u moet namelijk weten... ...dat die Turkse diplomaat met zijn vrouw en twee grote kinderen... ...bij een auto-ongeluk om het leven was gekomen. Juist. Ja, ja dat, dat, dat had in alle kranten gestaan. Ook dat men een machine had gecharterd om de lichamen over te brengen. Dus viel het helemaal niet op dat wij een kist meer aan boord lieten brengen. Da daar er geen mensen in. om, Ik begrijp het. Maar, maar helaas is er in Parijs een ongelukje gebeurd... Ja, onze kist moest daar uitgeladen worden. De andere vier moesten door naar Ankara. De kist met ons lijk was natuurlijk van een kenteken voorzien. Maar ja, er is een fout geslopen in het codetelegram... en daardoor hebben onze mensen in Parijs een verkeerde kist uit de machine gehaald. Oh. Ja, ja het is erg pijnlijk... Ze hebben de kist met de Turkse diplomaat uitgelaten. Dat, dat hebben we intussen vastgesteld. En uh, het lijkt dat op mij leek? Dat is gisteren in Ankara bijgezet in een familiegraf. Rust uh, in vrede. Ja. Ja, het, het spijt me bijzonder, Mr. Gray, maar uh, er is niks meer aan te doen. We moeten wachten tot we iets nieuws voor u vinden. Tja, er zat niets anders op. Gelukkig, de 19e november kwam er weer een telegram voor Mr. Grey. Maak gauw open... Uh, oom Fred in veiligheid, stop, Felice Edgar. Oh, die oom. Oh, ze hebben dus weer een geschikt lijk. <laughs> We zullen maar duimen dat nou alles goed gaat. Als die jongens weer met hun codes beginnen, blijft het een riskante zaak. Maar dit keer ging er niets mis. Op het ogenblik dat Thomas en Pamela in de Harper-kliniek zaten te duimen, lag het tweede lijk op de operatietafel bij een vertrouwensarts van de FBI in Chicago. De dode leek buitengewoon veel op Thomas. Aan de hand van foto's zorgde de arts ervoor dat de gelijkenis nog groter werd. Medewerkers van de FBI hielden intussen kledingstukken en gebruiksvoorwerpen gereed... die aan Thomas toebehoorden, zoals het gouden horloge... en vier passen op vier verschillende namen. Wie is dit eigenlijk, uh, met rust? Uh, Lucky Campanello, dokter. Brave jongen, hoor. Narcotica, afpersing, vrouwenhandel... Een paar collega's van me hadden twee uur geleden een vuurgevecht met hem. Zij hebben geluk gehad, hij niet. Ja, Dat zie ik, je. Ja. Het is een mooi schot geweest. Ja. Maar het heeft een lelijk gat gemaakt. Het ja. kan toch gek gaan in de wereld, Dokken? O, zo. Nou, neem nou deze Campanello. Hè. In de 47 jaar van zijn aards bestaan heeft hij nooit anders dan kwaad gedaan en van het kwade geleefd. Niemand heeft vreugde aan hem beleefd. Niemand heeft van hem gehouden. Vele hebben hem gehaat. Ja, dat stelt hem nou in de gelegenheid na zijn dood nog een grote positieve rol te mogen spelen. Zijn eerste. Toen de arts in Chicago met hem klaar was, werd Lucky in een speciale kist naar Malta gevlogen. Daar lag een Amerikaans schip voor anker. De speciale kist werd zo snel mogelijk van het vliegveld naar het schip gebracht. Enkele minuten later voer het uit, en de 20ste november lag het omstreeks middernacht zachtjes te rollen ter hoogte van Lissabon, maar buiten de Portugese territoriale wateren. Er werd een sloep gestreken. Drie levende heren en één dode heer namen erin plaats. De boot stevende op de kust af, en, zoals u al weet, vonden vissers op de vroege ochtend van de 21ste november op het witte strand van het dorpje Cascais bij Lissabon, tussen bonte schelpen, zeesterren en halfdode vissen, een hele dode meneer. Ja, maar hoe gaat het verhaal verder, zult u zeggen? Hoe eindigt het? Wat is er van Thomas Lieven en zijn Pamela geworden? Wie heeft ons al zijn avonturen verteld? Hoe hebben we de kans gekregen over geheime en zeer geheime aangelegenheden van onze eigen tijd verslag uit te brengen? Dat zijn veel vragen. We kunnen ze alle beantwoorden. Al is het daarvoor helaas noodzakelijk dat één man uit de schaduw treedt, die beroepshalve in de schaduw hoort en daar altijd dient te blijven. Die man ben ik. Ik, de auteur, die de avonturen en recepten van Thomas Lieven voor u heeft opgeschreven. Johannes M. Simmel ja. In opdracht van mijn uitgever vloog ik in augustus 1958 naar de Verenigde Staten, om materiaal te verzamelen voor een roman, die ik overigens nooit geschreven heb. Maar het verhaal dat u nu gehoord hebt, werd wel geschreven. Ik kwam het daar ginds op het spoor. Het spoor had als uitgangspunt, hoe zou het anders kunnen, een meeslepend mooie vrouw. Zij liep op een milde septemberdag voor mij uit, in een stad waarvan ik om gegronde redenen de naam niet zal noemen. Ze had blauw-zwart haar, een verrukkelijk figuur, middelgroot met de lijnen van een racejacht. Ik liep sneller en haalde haar in. Ze had grote zwarte ogen en een mooi voorhoofd. Ik was op weg naar een restaurant dat een vriend mij aangeraden had, maar mijn honger was plotseling verdwenen. Mijn geliefde Lulu mocht mij vergeven... Ze kent de mannen en weet dat ze allemaal eenden en niets waard zijn als men ze alleen op reis laat gaan. De dame bemerkte natuurlijk wat er met mij aan de hand was. Eén keer glimlachte ze even. Ze was niet boos. Mooie en aardige vrouwen zijn nooit boos. Toen dook het restaurant voor ons op dat mijn vriend mij aanbevolen had. En het onverwachte geschiedde. Ze ging er binnen. In de kleine garderobe haalde ik haar in. Ze stond voor de spiegel en bracht haar kapsel in orde Ik zei Hallo Hallo Mag ik me even voorstellen, Johannes M. Simmel Ik, uh, ja u moet weten dat ik van mijn geboorte af Een ziekelijke schuchterheid bezit Zo heb ik er nooit zelfs maar aan gedacht Een vreemde aan te spreken oh, Werkelijk <laughs> Maar eerlijk toen ik u zag Was het verlangen sterker dan mijn schuchterheid U hebt mij geholpen mijn complex te overwinnen Ik dank u en ik hoop dat u dit heugelijk feit met mij wilt vieren. Ja, ik heb gehoord dat hier een uitstekende fazantenborst te krijgen is. De fazantenborst is hier inderdaad erg goed. Mag ik u dan voorgaan? Kijk eens aan, de goden zijn met ons. Er is nog één tafel vrij. Maar er staat een kaartje, waar is een oh, voor een vijf dollar verdwijnt dat als sneeuw voor de zon. Mevrouw, meneer. Het oh, is aardig van u dat u uh, zo lang deze tafel voor ons hebt vrijgehouden. Uh, Henry, uh, we nemen twee keer de borst en vooraf kreeft de staartsoep. Maar allereerst een aperitief. Uh, wat zou u zeggen van een droge martini, Mr. Simmel? Eigenlijk voel ik meer voor een kleine whisky, als u daar geen bezwaar tegen hebt. Mooi, dan neem ik ook whisky. Twee dubbele scotch met soda, Henry. Uitstekend, mevrouw de directrice. Uh, wat zei die daarmee? De directrice? Ja, dat zei die. Maar waarom? Omdat ik hier de directrice ben. Ah. <laughs> en we zitten aan het tafeltje dat altijd voor mij gereserveerd blijft. Die vijf dollar had u in uw zak kunnen houden. Oh, die, laat ik, die laat ik toch de uitgever betalen. Uh, uitgever? Bent u wel schrijven? Sommigen zeggen van wel, anderen van niet. Miss, eh... Uh... Eh, uh, Thompson. Pamela Thompson. Ja, wat is er? U kijkt mij plotseling zo heel anders aan. Uh, waarom? Omdat u schrijver bent, Mr. Simmel. Ik heb een voorliefde voor schrijvers. Dan had ik het niet beter kunnen treffen, Miss Thompson. We zullen het kort maken, luisteraar. De kreeftestijdsoep was uitstekend. De fazantenborst verrukkelijk. Ik praatte onafgebroken. Waanzinnig geestig natuurlijk. Bij de koffie had ik haar zover dat ze bereid was s'avonds met mij naar de bioscoop te gaan. Oké, okay, Mr. Simmel. Laat u mij maar voor de kaartjes zorgen. Ik ken de eigenaar van de bioscoop. De voorstelling begint om half negen. Komt u me afhalen? Niets liever dan dat, Mr. Thompson. <laughs> Zullen we zeggen om half acht? Dan kunnen we bij mij nog een borrel drinken. Half acht. Uitstekend. Mensen, kinderen nog aan toe. Ik moet wel een enorme indruk op vrouwen maken. Waarom ben ik eigenlijk niet bij de film gegaan? Die middag ging ik naar de kapper. Vervolgens kocht ik twee mooie orchideeën. En trok mijn beste pak aan. Uh, donkerblauwe. Om half acht precies belde ik, een doos van cellofaan in de hand... aan een deur waarop een koperen bordje was aangebracht met het opschrift... Thompson. Mr. Sewell, veronderstel ik. Komt u binnen. Prettig kennis voor u te mogen maken. Mijn vrouw heeft me al zoveel over u verteld. Uw... Uh, uw vrouw? Mijn vrouw, ja, ja. Thompson is mijn naam. Roger Thompson. Ah, daar bent u dus. <laughs> Mijn hemel, wat een prachtige orchideeën. Je ziet niet raar, Schotje. U hebt er toch hopelijk niet op tegen dat mijn man met ons meegaat naar de bioscoop? Mijn lieve Lulu, die mij uitstekend kent, heeft zich later, toen ik haar het verhaal vertelde, half doodgelachen en gezegd, bravo, dat gun ik je van harte. Maar ik had die avond in de bioscoop een enorm medelijden met mezelf. En toen ik zag dat de heer en mevrouw Thompson, zodra het journaal was afgelopen, hand in hand gingen zitten, zei ik in mezelf... Typisch een verpeste avond. Maar daar vergiste ik me ook alweer in. Want die avond werd de prettigste die ik in de Verenigde Staten beleefd heb. Na de bioscoop gingen we souperen. Natuurlijk in het restaurant van de Thompsons. En hoe? Mr. Thompson stelde het menu samen en begaf zich persoonlijk naar de keuken. Boos? Oh, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Ach, <laughs> weet u, ik vond u vanmiddag zo aardig, zo sympathiek. Alles wat u zei was even aardig. Wat, wat heb ik dan allemaal gezegd? Dat u graag goed eet en dat u graag in gezelschap van mooie vrouwen vertoeft. Dat u nooit meer een uniform wilt dragen. Dat u zich overal thuis voelt waar u vrienden hebt. En mag ik er nog iets aan toevoegen? Wel? Ik vind uw man erg aardig. Erg sympathiek. Dat is hij ook. Ach, u kent hem niet. U weet niet wat ik allemaal met hem beleefd heb. U weet niet hoe hij denkt. Bij mij is de liefde altijd door het hoofd gegaan. Van mannen die ik niet bewonderen kon om wat ze zeiden... ...dachten kon ik nooit echt houden. Bij Roger was het van het eerste ogenblik af liefde. De grote liefde van mijn leven. Maar, ja, waarom hebt u mij dan uitgenodigd? Mrs. Thompson. Uh, Pamela. Waarom heb jij mij uitgenodigd, Pamela? Omdat je schrijver bent. je zult het later wel gaan begrijpen misschien. Misschien ook niet, het hangt helemaal van Roger af. Ja, maar... Doe jij dan alles wat hij zegt? Ja, en hij doet wat ik zeg. Altijd. Hij vraagt me altijd om raad. Nou, ja, hij begaat natuurlijk wel eens een kleine misstap, zoals alle mannen, maar hij komt altijd bij me terug. Ik weet dat ik de enige vrouw ben waar hij zijn leven mee wil delen. Dat maakt een vrouw heel sterk, nietwaar? Tja, het leven is vaak wonderlijk. Wat ik van Pamela gewild had, kreeg ik niet. Maar ik kreeg iets veel beters. Haar vriendschap en die van haar man. We ontmoetten elkaar bijna dagelijks. We konden het enorm goed samen vinden en het leek wel of we over alles dezelfde mening hadden. Het viel me al spoedig op dat Thompson mij systematisch uithoorde: over mijn verleden, mijn inzichten, mijn ervaringen. Over zichzelf vertelde hij niets. Intussen werkte ik heel hard aan mijn opdracht en tenslotte brak de dag aan dat ik voldoende materiaal verzameld had. Dus besprak ik een plaats in het vliegtuig naar Frankfurt am Main. Simmel? Met Roger. Zeg, ik hoor dat je ons gaat verlaten. Ik zou graag nog een etentje voor je geven. Oh, heel graag, je. Zullen we zeggen vanavond om half acht? Half acht, uitstekend. Oh ja, en nog iets. Bel die luchtvaartmaatschappij op en annuleer je reservering voor morgenavond. Laat je op de wachtlijst zetten. Waarom? Omdat de mogelijkheid bestaat dat je nog een poosje hier blijft. Dat begrijp ik niet. Vanavond zul je het wel begrijpen. En breng om hemels wil niet weer twee orchideeën mee. Dus bracht ik drie orchideeën mee. Pemela was mooier dan ooit en Roger charmanter dan ooit. En het eten dat hij zelf had toebereid, smakelijker dan ooit. Roger, dat recept van die filet Wellington. Dat moet ik opschrijven voor mijn vrouw. Goed, uitstekend. Er valt trouwens veel meer op te schrijven dan die recepten van mij. Hoezo? Mijn waarde, ik heb een... ...onbegrensd vertrouwen in het oordeel van Pamela. Ze vond jou van het eerste ogenblik af betrouwbaar. Maar ik ben een man die zeer voorzichtig moet zijn. Voorzichtig moet zijn? Wat bedoel je? Uh, wat ik bedoel is dit. Ik heb niet altijd een restaurant gehad... ...en ik heb niet altijd Roger Thompson geheten. Ik heb een heel wild leven achter de rug. <laughs> nou, neem toch nog wat van die Wellington. Houd toch, voor maar mijn man is, werkelijk veel beleefd. Mm -hmm. Malle dingen, trieste dingen, opwindende dingen. Ik heb altijd gezegd, eigenlijk zou iemand dat allemaal op moeten schrijven. Zoveel mogelijk mensen zouden kennis moeten nemen van wat de man geloven is. Het zou zo nuttig kunnen zijn. Nuttig? Mm -hmm. Roger is een overtuigd pacifist. De vraag is alleen maar of je mij garanderen kunt dat niemand... mijn ware naam en mijn ware adres aan de weet komt... als ik je mijn levensverhaal vertel. Ja... ja. Dat kan ik je garanderen. Op mijn erewoord. 28 oktober 1958. Stop. 23 uur 48. Stop. Aan Schweizer Droekenverlaakshaus. Stop. Het terugreis uitgesteld. Stop. Een nieuwe story op het spoor. Stop. Luchtpost expressbrief met details onderweg. Stop. Verzoek omgaan, beslissing en overmaking duizend dollar. Stop. Groeten Simmel. Ik bleef in Amerika tot 2 januari 1959. Toen ik vertrok, had ik in mijn bagage 16 dubbelspoorig volgesproken geluidsbanden. Toen ik vertrok, nam ik de geschiedenis van een wonderlijk leven mee naar Europa. De avonturen en recepten van Thomas Lieven, geheim agent. U zult het kunnen begrijpen en bilken als ik zeg dat de man die mij zijn leven vertelde zo min Thomas Lieven heet als Roger Thompson. U zult het kunnen begrijpen en billeken dat ik de naam van de stad verzwijg waar hij leeft en werkt. Zijn restaurant heeft hij overigens gekocht met het geld dat hem de operatie Desu aandelen opbracht, waarover wij u eerder vertelden. De lening van de Zwitserse makelaar Murli had hem geluk gebracht. Met succesvolle speculatie was hij een vermogend man geworden... Reeds in de zomer van 1958 was Pamela in zijn opdracht en met volledige volmachten naar Zürich gevlogen, had de heer Murley zijn 717.850 francs terugbetaald, de valse aandelen uit het nummerdepot gehaald en deze vernietigd. Iedereen had aan de transactie verdiend, niemand had schade geleden en meer nog, niemand had gemerkt dat er iets niet klopte. En dan is nu het ogenblik aangebroken om afscheid te nemen. Vaarwel, Pamela. Vaarwel, Roger. Het beste. Ik heb opgeschreven wat jullie mij hebben verteld. Hopelijk zijn jullie er tevreden mee. Thomas Lieven vergat niet aan het eind van zijn relaas ook het recept van die heerlijke filet Wellington op mijn bandrecorder vast te leggen. Luistert u mee? U neemt een middenstuk runderfilet, braadt dat aan alle zijden licht aan, laat het afkoelen en dan legt u het op bladerdeeg, op een laag in boter gesmoorde en gehakte chalotjes... champignons, peterselie en dragon. Uh, vervolgens belegt u de bovenzijde met in Madeira gestoofde schijfjes ganzenlever en truffel. Dan slaat u het deeg dicht, plakt het met eidooien goed vast... en u bakt het geheel in de oven tot het een mooie bruine kleur heeft. Uit het braadvond kunt u dan een saus maken... waaraan u een forse scheut Madeira toevoegt. Eet smakelijk, Mr. Simmel. Eet smakelijk, lieve luisteraars. U hebt geluisterd naar het twaalfde en laatste deel van Het kan niet altijd kaviaar zijn. Een hoerspelserie naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel. De rolverdeling. U hoorde Luc Lutz in deze serie in de rol van Thomas Lieven. Dolf de Vries, Johannes Zimmel, Con Meijer, agent. Willy Ruys, Dr. Wilcox. Ad van Kempen, ambtenaar. Ad Hoeimans, goldvoes. Wim Hodders, Edgar Hoover. Jan Wechter, Jan B. Donovan. Willy Ruijs, gevangenisdirecteur. Lambert Sobels, rechter. Ad van Kempen als de voorzitter van de jury. Hero Muller als Rudenko. Joop van der Donk, Powers. Els Buitendijk was Pamela Faber. Ger Smit, John Bisaris. Ad Hoeimans, een dokter. Ad van Kempen, Ober Henry. En Paul Meijer als een stem. Technische realisatie, Herman van der Lely en Leon Dubois. De regie had... Hierom